Nou, laten we hopen dat hij het nu doet. Ik, uh, ik heb dus net uh, zo even een uur opgenomen en ik uh, ja, deed dus dat er uh, helemaal niets opgenomen was. Nou, dat kan wel eens een keer voorkomen. Dus, uh, nou, dat is nu in totaal twee uur geleden. Ik ben een uur aan het uh, prutsen geweest. Ik weet eigenlijk niet eens precies wat ik gedaan heb, maar uiteindelijk uh, neemt hij nu op. Ik zie het uh, schuif, schuifje heen en weer gaan en nou, dat is dan ook de bedoeling. Ja, normaal let ik daar niet op, want uh, hij doet het al jaren gewoon en ik heb geen idee hoe dat ineens anders is geworden. Maar goed, maakt niet uit. Hij doet het weer en uh, nou, dan uh, wens ik jullie uh, vanavond toch weer een uh, hele goede avond, lieve mensen. Het is voor, mijn, voor mij dus nu de tweede keer dat ik dezezelfde lezing maak en ik heb geen idee of het, ja, het wordt ja, waarschijnlijk toch niet op dezelfde wijze. Het kan ook niet anders maar, nou, ik zal mijn best doen. Ik geef het beste uit mezelf. Um, ja, wie ben ik? Ik ben uh, Yvonne Hagen-Araad, want dat, dat is mijn naam. En ook nu weer bedank ik je voor het feit dat je ervoor gekozen hebt om uh, naar deze lezing, naar de, deze meditatie te luisteren. En natuurlijk is het een overdreven emotie om te vertellen dat het, uh, dat het, het uh, de tweede keer is. Het uh, doet er niets toe en het voegt niets toe. En uh, het is alleen maar uh, overdreven emotie. Dan weet je dus wat ik steeds bedoel met emotie. Het doet er dus in feite niet toe. Het stelt helemaal niets voor. Dan is het maar zo dat ik hem al een keer heb voorgelezen, voorgelezen, voorgezegd, uitgezegd, uitgebreid uh, heb uh, opgenomen, dacht, dacht ik. Maar dat was dus niet zo. Maar ik ga dus nu gewoon verder met mijn lezing en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 in jezelf ziet, En dan kun je gewoon eventjes het zonlicht of een kaars visualiseren of je kijkt heel even in het licht en je haalt dat licht even naar binnen door je lichaam in een inademing en leg dat neer, deponeer dat in de ziel die jij bent. De ziel, dat is dus ietsje boven je navelchakra en eh, zo op die manier ben je bewust van je eigen ziel, van de grootheid van je eigen ziel, dat wat jij was, wat je bent en altijd zijn zult. Dat is wat je bent, de illusie over jezelf, dat is wat je niet bent, maar waarvan jij denkt dat je dat bent, maar dat heb je al vele malen eerder kunnen horen. En mag ik je verzoeken om je beide benen stevig op de grond te zetten. En adem, adem eens rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Misschien moet jij de beslommeringen van deze dag van je afzetten. En voor mij is het het, het gepruts wat ik het, het laatste, nou toch wel uur heb gehad. En waarvan ik dacht... Nu heb ik het voor mekaar en dat is dan ook nu zo. Dan moet ik even van me afzetten. Ook ik maak de rustige verbinding met mijn eigen zelf. En zo gaat dat dan. En daar is niets mis mee dat je dat nu ook meemaakt. Zo kan het ook. Ik adem even rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit in de ziel die ik ben. Voel, voel door die rust die je nu voelt. Dat je deel uitmaakt van die energie. De energie. De Godheid. Dat wat je werkelijk bent, Maar Waar anderen ook uit bestaan. De plantenwereld, de dierenwereld, de mineralen, de mensheid. Wij zijn alle één. En dat is wat je dan vooral beseft als je contact maakt met je eigen ziel, die een stukje God is die deel uitmaakt van die energie. En voel dat je aan kunt komen aan de innerlijke wijsheid binnen in jezelf. Het stukje God dat je bent, de energie, of hoe je dit ook noemen kunt, de bron, de stilte. De stilte van het geluid. De stilte van het kloppen van je hart. Van het ademen van je ziel. De stilte van jouw eigen geluid. Iets dat binnen in jou zit, dat nauwelijks iets weegt, dat misschien iets is en maar dat het ook tegelijkertijd het niets inhoudt en daardoor ook een iets is. Om het een naam te geven maakt eigenlijk niet uit. Hangt er vanaf in welke tijd je leeft en welke naam je er dan aangeeft. Het kan met jouw religie te maken hebben. Maar bedenk dat als je weer terug bent in die astrale wereld, dat religies totaal niets uitmaken. Er is alleen dat wat je zelf bent, dat neem je mee. Ook al denk je dat het jouw religie is. Maar dat zie je dan ook om je heen. Maar waar het om gaat, wat je dus diep in jezelf voelt. Het gaat er slechts om dat je je gewaar bent, dat je, je bewust bent van de ziel die in jouzelf zit. Dat is het middelpunt van jou. Jouw middelpunt is dat. Dat is wat je werkelijk bent. Jij maakt daar deel van uit. Jij staat daarbij, daarmee in verbinding. En zoals ik zo even al zei, Zoals het door velen genoemd wordt. Wij zijn allen één. We kunnen voelen in de ander. Opgaan in de ander. Als je jezelf kent, ken je de ander ook. Als je werkelijk jezelf kent, ken je de ander. En oordeel je nooit over de ander. En waar deze lezing het eigenlijk over gaat, is over de steeds maar zoekende mens. En die zoekende mens dient alert te zijn. Zijn we wel zo goed als we dachten? We dienen alert te zijn op onze onmacht. Op de illusies. Die wij denken te zijn. En daar gaat alles om. En zo kun je ook, zo kun je om je heen zien dat het zware aarde-denken dat de meesten van ons nog in ons hebben, ons niet verder zal brengen. Het trekt ons naar beneden. En laat ons de emoties van anderen in onszelf, in die illusie, opnemen. Terwijl juist die emoties van die anderen niet van onszelf zijn, maar van de ander die het zware, aarde, denken in zich weet. Daar is overigens niets mis mee. Dat hebben we duizenden jaren gedaan. Maar het kan ook anders. We kunnen daar ook op een lichtere wijze mee omgaan. We hoeven ons niet neerslachtig te voelen, verdrietig, negatief, als slachtoffer, woede, irritatie, denken dat we meer zijn, arrogantie, jaloezie en noem maar op. Dit alles ligt besloten in het ego, een denken van ons waarvan wij denken dat we dat zijn, maar we zijn dat niet. We zijn het werkelijke denken waar het middelpunt zit, iets boven je navel, daar waar je het licht net heen gebracht hebt. Dat is wie je bent, wie je was, wie je bent en altijd zijn zult. Ben je bewust dat je die plek nu heel duidelijk eh, gewaar bent? Wij mensen laten ons door de emoties, met de emoties van anderen meeslepen. En komen maar niet in de vrede van onszelf terecht. En het is werkelijk voor zoveel mensen op dit moment een zware toestand. En veel mensen, eigenlijk iedereen, iedereen is voor vrede. Iedereen wil daar dan ook van af van dat zware gevoel. Maar de gedachte is in ons mensen opgekomen dat er toch diep ergens een andere wijze bestaat om hiermee om te gaan. Om niet gevangen genomen te worden in onze eigen negatieve gedachten. En dat voelen dat er een andere wijze van omgaan met het leven is. Doordat er vanuit de kosmos een druk op ons wordt uitgeoefend. Het is alsof al die illusies waar we in geloven, vergroot worden en naar nou, naar buiten gedrukt worden. De onderste steen zal boven komen. Alles zal in de openbaar, openbaarheid komen. Het is die druk die uitgeoefend wordt vanuit de kosmos. Die druk dus om ons op een andere wijze te laten denken. Door onze problemen duidelijker, scherper, voor ons neer te leggen. De aantrekkingskracht van de aarde zorgt ervoor dat we in ons denken, zoals wij denken dat wij zijn, terechtkomen in en van dat aardse denken. Dus dat denken dat de wet van oorzaak en gevolg in zich kent. Dat is ook de reden waarom wij besloten hebben om op aarde te wonen, om te leren om de vrede in onszelf op te zoeken en van de moeilijkheden die wij tegenkwamen juist op aarde in een korte periode de gelegenheid kregen om daarmee om te gaan maar ook de kosmische druk op ons maakt dat we de diepe gevoelens in ons om ons leven op een andere wijze te laten leven zo kunnen we dus zien dat juist in deze tijd de aarde op ons inwerkt, maar ook de kosmos op ons inwerkt. Dus zowel de aarde van onderop als de kosmos van boven naar ons toe en de mens die daar tussenin zit. Zie je dat voor je? Dat is toch wat. En wat dat betreft zouden we, ja, zouden we toch een kleine meditatie kunnen doen. En mag ik je dan verzoeken om je beide benen weer even stevig op de grond te zetten. Je rug even te rechten. En weer even, of in de halve lotushouding, dus gewoon op een stoel of wellicht moet je liggen, dan is dat maar zo. Als jij je maar prettig voelt, dan sluit je ogen. We kunnen dus een kleine meditatie doen, zodat je zelf kunt voelen hoe beide energieën op je in kunnen werken, als je dat wilt. Maar ook dat je daardoor de gebeurtenissen in je leven door je eigen denken op positieve wijze zal benaderen. En tenslotte zult begrijpen om het dan te accepteren en vervolgens los te kunnen laten. Hier is slechts jouw welwillende medewerking ten opzichte van jezelf nodig. En sluit je beide, beide ogen nogmaals. Zet je beide voeten dan op de grond en ga zoals je dat misschien al deed, rustig zitten in die halve loteshouding. Voel door je voeten de energie van de aarde naar boven komen. Visualiseer de lijnen door je linker, door je rechtervoet, die zo langzaam omhoog kruipen, je kuiten, je knieën, je bovenbenen en zo bij je zitvlak samenkomen. En voel die energie van de aarde. Langzaam door je onderlichaam, door je onderbuik naar boven stromen. Stapje voor stapje. Millimeter voor millimeter. Zie voor je dat het, dat het licht door je onderlichaam langzaam naar boven gaat. En trek het op tot aan je navelchakra, tot aan je zonnevlecht. Plaats waar je ziel zit. Waar je net ook het contact met je eigen ziel gemaakt hebt. Breng dat licht, die energie van de aarde, naar jouw zin, naar je zonnevlecht. Zie dat je die energie, die aardse energie, Vanuit het middelpunt van de aarde, zo omhoog trekt, naar je eigen ziel En laat het daar rusten. Laat die energie daar even zitten. Ga nu met jouw visualisatievermogen, met je gedachten je hoofd en kijk eens even of je in je gedachten met je visualisatie het bovenste, nou, nou gewoon bij je haarrand, zo naar achter je hoofd zo huppakee openklapt en het zit vast aan de achterkant van je hoofd. Kun je dat visualiseren dat je hoofd, dat je hersens gewoon even bloot liggen? En dat je zo doordat je openstaat de energie uit de kosmos in je voelt stroom. Voel die warmte. Voel die stroom die naar binnen gaat. Voel dat het langs je hoofd, je hals, je schouders, je borst, je maag, langzaam naar beneden gaat. Ook naar die plek van je zonnevlecht. En voel dat die energie samenvoegt met de energie van de aarde en met jouw energie en doe die klep van je hoofd maar even dicht in de tussentijd zie voor je dat die beide energieën zich laten vermengen in jouw zonnevlecht in jouw licht Adem daar even rustig in en voel je daar wel bij. En adem nog eens even. En open je ogen. Kom niet anders dan nu in deze tijd waarin wij leven dit zo gepland was door de energieën die wij God noemen om ons wakker te maken. Juist in deze tijd het is al lang beschreven door mensen uit de vorige eeuw, de eeuw daarvoor honderden jaren geleden, dat deze tijd eraan zat te komen. De tijd zat eraan te komen om, om ons bewust te maken, om ons wakker te maken. Ja, en ik, ik zocht even naar het woord en ik kwam het woord wakker tegen. En dat is toch een mooi woord. En ik ben niet de enige die dat woord gebruikt maar, gebruikt. maar zo is het ook. En we worden eindelijk, nu... In deze afgelopen tien, wellicht twintig jaren geleden, ook al begonnen, worden wij wakker. We hebben velen over geschreven en de mensen die dat schreven, zagen met genoegen deze tijd tegemoet. Misschien ook wel met een beetje tikkeltje zorg. Het werd voorspeld, dus ja, het hoeft niet per se uit te komen. Ligt in de lijn der verwachtingen. Dat is voorspellen. Niet dat iemand zegt: Nou, het is toch helemaal niet uitgekomen hoor, of het is toch anders. Want misschien zijn de dingen wel degelijk uitgekomen, alleen je mist het inzicht om de werkelijke werkelijkheid te zien. Maar het kan niet anders, zou je zeggen. De mensheid krijgt nu zoveel inzichten als geschenken, dat de mensheid niet anders meer kan dan over het leven na te denken. Maar ook geschenken die door de gemiddelde mens als problemen, moeilijkheden worden gezien en waar ze het liefst helemaal niets mee te maken zouden willen hebben. Maar dat zijn juist geschenken, omdat de mens dan de gelegenheid krijgt om op een andere wijze naar zichzelf te kijken en naar de gebeurtenissen te kijken. En ieder mens op zijn of haar eigen moment, op zijn of haar eigen tempo. Vanuit het uitgangspunt van ieder mens is dat ongelijk, want ieder mens heeft zijn eigen gedachten. Gebeurtenissen, zijn of haar inzicht in het leven, zoals de mens wil leven. Maar die energie, die gevoelens daarover, dat zit om ons heen. We ontkomen er niet meer aan. Zelfs de meest verstoken mens, die er hoegenaamd niets mee te maken wil hebben, komt hiermee Mee in aanraking. Inderdaad zit het om ons heen. En zelfs in hele aparte vormen. Hele eigenaardige vormen. En in programma's. Bijvoorbeeld op de televisie. Waar je het niet in zou verwachten. Wellicht. Maar ik zat van de week eens weer eens te zappen. En kwam een leuk programma over honden tegen. En ik ben zelf ook een enorme hondenliefhebber. We hebben altijd honden gehad. Alleen even. De laatste paar jaren niet meer. Maar dat is een programma, ik geloof dat Dog Whisperer heet. Een man die alle honden aan kan. En, en als je ziet wat daar uitgelegd wordt. Hetzelfde dus. Maar dan in andere woorden. Hetzelfde natuurlijk, want het gaat niet om de hond die lastig is. Nee, het is altijd een mens. De hond, die weet precies hoe die moet zijn. Die is gewoon hetzelfde als een baas. Als een baas angstig is, dan vertoont de hond dat ook, wat je uitstraat, trek je aan. Als je zeker bent, en dan is jouw hond dat ook. Als je zeker weet hoe je, hoe je de dingen moet doen, dan is jouw hond dat ook. Maar dus daar zie je wat, hoe het uitgelegd wordt, hoe het aan de mensen wordt uitgelegd. Hoe ze met het leven met hun hond, of soms met hun kinderen, vaders, moeders, moeten of kunnen omgaan. En dan zie je dat het ook daarin wordt uitgelegd. En juist dan zie je ook hoe de mens dan ook weer kan reageren. Ja, mensen worden wakker. En er worden boeken over deze inzichten geschreven. En mensen slaan massaal aan het bestuderen van allerlei mystieke leringen. En komen zichzelf tegen. Soms op een simpele wijze soms op een elegante wijze, maar soms ook op een hardhandige wijze. Te zien hoe anderen soms reageren, genieper, gemeen, vol arrogantie. En iedere keer gaat het weer om: hoe ga je daarmee om? Alle illusies die mensen van zichzelf hebben of stiekem verbergen, komen aan het licht. En het gaat er steeds maar weer om hoe de mens daar mee omgaat. En ik vind het heel boeiend om dit allemaal mee te maken. En soms moet ik ook eerlijk zeggen, nou ja, ik zeg dan maar, het is, het is dan een raadsel, waarom sommigen het nog steeds niet doorhebben, maar het is niet een raadsel, want het is in feite de beslissing die de mens zelf maakt. om er wel of niet aan te werken, om wel of niet naar de eigen illusie te kijken. Dat zijn dan de mensen die steeds weer en weer en weer de schuld aan de ander geven. Ja, het komt doordat ik het zo moeilijk heb. Het komt omdat ik een man heb die dat en dat is. Het komt omdat mijn kinderen... Ik heb een moeilijk kind thuis. Het komt daardoor, het komt daardoor, het komt door mijn ziekte. Het komt hierdoor, het komt daardoor door... En steeds maar weer zijn ze bezig om de ander de schuld te geven. En het liefst zouden zij zien dat alle anderen en de omstandigheden zouden veranderen opdat zij gelukkig zouden worden. Heel apart, hè? vind je niet? Terwijl het juist gaat om de eigen verantwoording te nemen. En het niet bij de ander neer te leggen. Maar het kan wel eens vervriezend zijn, zo'n zin, die ik daarnet uitte. En misschien heb je hem niet goed gehoord. Of misschien wel. Maar het kan vervriezend zijn om zo'n een zin eens zo te laten vallen. Als je werkelijk soms eens de knuppel in het hoenderhok wilt gooien. Het kan werkelijk helpen om te zeggen. Het liefst zou je willen dat ieder mens om je heen verandert zodat jij gelukkiger zou kunnen zijn. En ja, ik zei dat laatst. Ik, eh, ik heb een, eh, een groep vriendinnen die ik eh, zeer waardeer. En een aantal jaar geleden had ik dat ook eens zomaar, niet zomaar, maar had ik dat zo ook eens in het eh, gezelschap gezegd. Ja, het liefst zou je willen dat iedereen om je heen verandert, hè, zodat jij gelukkiger kunt worden. En het hang, hang, hangt er natuurlijk af vanaf hoe je het zegt. Niet met de woede in jezelf, maar gewoon vanuit je liefde. Maar toen keken ze me nog bij de nijdig aan. Toch heeft dat zijn effect gehad. Want ik zei dat vorige week, toen we weer even bij elkaar waren, zei ik het ook en ik maakte weer dezelfde opmerking. Maar niemand herinnerde zich eh, het zicht dat ik dat ooit eerder had gezegd. Het grappige was nu dat ze verbaasd opkeken vriendelijk naar me keken, en eentje zei, jeetje, dat is een goede manier. Hé, hey, dat is ook wat, dan zeg je me wat. <lacht> Leuk is dat, hè? Dus ik zeg niet dat het door mij komt, maar het gaat erom dat ze dat een keer eerder hebben gehoord, of het nou door mij is, of iemand anders, dat doet het niet toe. Maar dan ineens valt het, eh, valt het kwartje. Ineens hebben ze het door, zoals het, zo het bij mij ook gegaan, hoor. En zo kan het met jou ook gaan. Dus ik zal het je nog een keer zeggen. Het liefst zou je willen dat ieder mens om je heen verandert. Iedereen die met jou te maken heeft. iedere mens die jou tegenkomt in het verkeer, in het vervoer, in de treinen om, om je heen. En alle dingen om je heen. Kortom, alles om je heen zou voor jou moeten veranderen opdat jij je gelukkig, zult voelen. Nou, iederzinnig mens weet toch wel dat dit onzin is. Hè? En als je dat ziet, dat het inderdaad onzin is, dan kun je toch werkelijk op dat moment wakker worden. <tok> nou, ik durf haast niet... Eh, dat opname ding uit te doen, want ik ben bang dat hij het dan weer niet doet. Dus ja, dan moet er maar even een klein hoesje tussendoor zijn. Ja, dus het is een, een heugelijk feit, als je daardoor wakker wordt, oh, gaat het zo? Het is dus verrassend om het toe te geven, en dan tot de ontdekking te komen dat het denken dus, Precies andersom is. Niemand hoeft te veranderen. Niets hoeft te veranderen. Slechts jij. Ja, jij moet veranderen. Jij moet veranderen als jij je gelukkig wilt voelen voor de rest van je leven. Dat is nooit, nooit afhankelijk van de ander. En die rest van jouw leven kan nu veranderen. Als jij die beslissing neemt, dat is aan jou en aan niemand anders. Ja, soms mag dat toch wel verwacht worden, na zoveel tijd de leringen bestudeerd te hebben. Maar veel mensen zijn nog steeds niet over zichzelf heen gekomen. Maar laten we niet mopperen. Het is soms een vruchtevol iets als iemand een simpel zinnetje begrijpt en dat uitlicht om daarmee aan de slag te gaan. Eindelijk wordt dit simpele zinnetje op de eigen omstandigheden gelegd en wordt het een en ander begrepen. En ook weer in deze tijd is dat actueel. Net zoals het door de duizenden jaren heen actueel geweest is. Dat je begrepen hebt wat het betekent om de overwinning over jezelf, op jezelf, op de mens die jij bent, te ondergaan. Dat je in jouw leven nee durft te zeggen en niet meer bezig bent om anderen te pleasen steeds maar die, en die, en die, en die, eh, tegemoet te komen, zonder jezelf en jezelf erbij te vergeten, maar durf een duidelijk nee te zeggen, of misschien wel een duidelijk ja, ongeacht de gevolgen, zodat je je niet genoodzaakt voelt, je irritatie, je woede, je ongemak te laten zien aan anderen. Te laten zien in de woede en het onbegrip om rustig na te denken. En anderen te vergeven, steeds maar weer. Iedere keer weer, weer te vergeven, weer te vergeven. Anderen weten soms niet wat ze doen. Maar vergeef hen en treed anderen met die compassie die je ook in je hebt tegemoet. De compassie, het mededogen. Ik weet het hoor, het lijkt zo eenvoudig om het even hier te horen. Maar ik zie om me heen en ik zie juist hoe moeilijk mensen het ermee hebben. Hoe snel ze kwaad worden, hoe snel ze geïrriteerd raken, hoe snel ze teleurgesteld worden. De woede inschiet. Ze hadden het toch allemaal anders gewild. Als die nou anders had gedaan, als die nou dat had gedaan, als dat nou dat was geweest. Maar zo is het niet. Want zo is het niet gegaan omdat het, het is zo gegaan, omdat je van een negatief beeld hebt gedacht. Omdat je alle aandacht hebt gegeven aan die negativiteit. Je had het ook anders kunnen doen. Je had ook in die positiviteit kunnen zitten. Dan had je die gedachten niet gehad. die negatieve gedachten. Als je in die positiviteit was gaan zitten, dan had je gedacht, nou ja, jammer dat het zo gelopen is, maar... Dan hebben we in ieder geval dit nog en dat nog en daar kan ik dankbaar voor zijn en daar kan ik dankbaar voor zijn. En dan is het maar zo dat het zo gebeurd is. Maar we hebben altijd nog dat en we kunnen dit en we kunnen dat en we zijn toch gelukkig. En ik heb vertrouwen. Dat is het positieve denken. Maar... Die andere kant, het verongelijkt zijn, het steeds de omstandigheden de schuld geven of anderen de schuld geven. Het lijkt wel of daardoor hun woede wordt gerechtvaardigd. Ja, en soms hebben ze nog gelijk ook. Maar weet je wat het verrassende is? Als je kwaad bent, en als je in woede uitbarst en staat te gillen of te schreeuwen om je gelijk te krijgen, en je haalt er alle argumenten bij, je het nooit krijgt. Want als je schreeuw, schreeuwt, heb je nooit gelijk. Dan heb je het altijd verloren. Je verliest het recht om gelijk te hebben. Er zit in dat gevoel geen enkel mededogen in. Niet naar jezelf, niet naar anderen. Alleen een triest gevoel van het kleine kind dat zijn zin niet krijgt. Dat teleurgesteld is. In de verwachtingen die te hoog waren gespannen. En alles van de ander of van de omstandigheden verwachtte, maar het niet kreeg. Soms domvoetend om de zin te krijgen. En het juist in het leven ook wel kreeg en daar geen afstand van die woorden kon doen. Want het hielp toch, je kreeg toch je zin. En anderen vonden het maar wat lastig als je kwaad werd en lieten zich meeslepen met jouw kwaadheid. Of soms niet. Waren er mensen die zich niet lieten meeslepen met jouw woede? Die zich rustig opstelden en rustig afwachten tot jij uitgeraast was, om dan na verloop van tijd het onderwerp weer ter sprake te brengen om te zien dat je nog steeds niet over jezelf heen gekomen was en het dan maar lieten voor wat het was. Op die wijze kreeg je altijd gelijk en je dacht dat je altijd gelijk had. En de mensen hadden geen zin meer om het steeds maar weer uit te leggen en een woest betroog terug te krijgen. En zo kwam je alsmaar terecht in een gevoel, nou... Waarvan je dan wel gelijk had, dacht je, en voelde dat goed? Het was een gevoel van macht. Dat je denkt dat je zo mensen op die wijze kunt manipuleren. Het is een verkeerd gevoel van macht. Als dat niet, als je hier niet mee om kunt gaan. Zo kun je dus je gelijk halen door te zeggen dat die ander dan meer tegen je in had moeten gaan. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Daar heb je in zekere zin ook wel weer gelijk in, want dat is ook zo. Die ander dient ook op te stappen en duidelijk te zijn. Maar je gaat niet over de ander. Die ander mag dat zelf weten, want zo leg je de ander de verantwoording bij de ander neer. Terwijl jij juist alles verwacht van die ander. Maar zelf de verantwoording nemen over je eigen kwaadheid. Kun je dat? Heb je geluisterd de afgelopen nou, ik denk acht weken? naar al deze lezingen, waar het steeds over hetzelfde gaat. Uit welke vorm... Laat jij je gedachten komen uit de woede en het donkere besef dat je altijd gelijk hebt? hebt. Of laat jij je gedachten komen vanuit jouw liefde, dat wat je werkelijk bent? Je denkt waarschijnlijk, omdat je altijd lief bent en goed bent voor anderen en aan anderen denkt, dat jij die gedachten uit de liefde liet komen. Maar waarom dan die woede? Die zit er nog. En alleen jij bent in staat om die woede om te buigen naar liefde. Niemand anders, alleen jij. En daar ben jij verantwoordelijk voor. Niet de gebeurtenissen, niet de omstandigheden. Laat jij de gebeurtenissen en de omstandigheden de baas over jou zijn? Dat is wat jouw woede opwekt. Niet de ander. Dat is er wat er in de werkelijke werkelijkheid gebeurt. Je bent gewoon, ja gewoon, woest, kwaad op jezelf. Kwaad omdat je nog steeds niet door hebt waar die woede vandaan komt. En kwaad omdat je je eigen ziel zo'n ontzettende pijn doet om jezelf steeds maar weer van je eigen ziel die liefde is af te houden. Daar ligt je werkelijke woede. Dit bij de gebeurtenissen en bij de omstandigheden en bij de anderen. En misschien wil je erover nadenken. Maar misschien nog niet. Maar weet als ik het dan over mezelf mag, zelf mag hebben, dat je voor mij niet hoeft te veranderen. Je mag die mens zijn die je altijd bent geweest, dat wil zeggen die jij dacht te zijn. Het maakt mij niet uit. Het is het, het, is het misschien wel eens het stoffelijke wat je ziet bij de ander, waar de ander het moeilijk mee hebt, maar je houdt uiteindelijk van de ziel van de ander. Je hebt eigenlijk niets met het andere te maken, waar die mens het moeilijk mee heeft. Maar het kan bijna niet anders dan, dan dat je moet veranderen. Want zoals ik dat in het begin van deze meditatie of deze lezing aangaf, het kan bijna niet anders. Je krijgt een stuwing van onderop, vanuit de aarde. En je krijgt een stuwing van boven. Op jezelf. Jij zit daar tussenin. En je kunt niet anders meer dan hierover nadenken. Of niet. En daar ben jij verantwoordelijk voor. Verantwoordelijk voor de gevolgen die dit denken, dit zware denken met zich meebrengt. En nee hoor, dit is geen waarschuwing. Het is simpelweg. Zoals het leven zich ontwikkelt als je een bepaalde keuze maakt. Ook andersom is waar. Maak je de juiste keuze, dan kom je in het gebied van de juiste wijze van leven. De juiste wijze van denken. Dan neem je met genoegen. Je eigen verantwoordelijkheid, maar dan ook alle verantwoordelijkheden in je leven. En onderzoek je steeds jezelf als je een irritatie of woede voelt opkomen. Dan ben je niet meer dat afhankelijke kind dat zich laat leiden door de omstandigheden en dat slachtoffer is. En heb je daar niet meer de pest in. Juist het niets, maar dan ook niets verwachten van anderen, van de omstandigheden, maakt dat je rustiger wordt en dat je hierover na gaat denken en dat je eerlijk naar jezelf gaat kijken en dat je over jezelf heen kunt komen. Dit dus maar zeer zeker het mededogen hebben, maar ook het mededogen met jezelf. Want op een gegeven moment word je hierin wakker en kom je als vanzelf over jezelf heen door het nadenken hierover. En de absurditeit om kwaad te worden, om woede te hebben. En daar hoef je je niet voor te schamen als je wakker geworden bent. Ieder mens dient dit door te worstelen. Soms schrik je daarvan en denk je, oh, ben ik zo geweest, oh wat erg. En dan denk je, jeetje, hebben anderen dat nou ook gemerkt? Ja. Maar anderen accepteerden jou, zoals je dacht dat je was. Wat is dat een liefde, hè? Ja, dus die absurditeit om kwaad te worden, om die woede te hebben. Nou, je zult dan ook deze illusie op een gegeven moment loslaten, want het is niet anders dan een illusie, een masker. Dus het komt uit het ego dat je weerhoudt om gelukkig te zijn. Het is werkelijk uit je ego komend. En ook de illusie van het woest zijn kan ophouden te bestaan. En, en je beseft dat je daar niets, maar dan ook niets mee opschoot. Ook al dacht je dat je daar succes mee had. En juist dat is juist het verraderlijk. Doordat je dat denkt en omdat het een gewenning wordt, word je niet meer alert en laat je de dingen gaan. En zak je af in het kwaad worden. Zak je af in, een, in de illusie die verscholen ligt, die, die vastzit in, in, in het ego van jezelf. In dat wat je niet bent. Het is niet jouw middelpunt. Het middelpunt is dat wat je voelt, waar we in het begin van deze lezing mee begonnen, dat wat je ziel is. Niets komt, er komt niets goeds uit het ego voort. Het lijkt alsof het goed is, maar het is werkelijk echt een illusie de werkelijkheid, de werkelijke werkelijkheid is anders en geeft voldoening en een goed gevoel naar anderen toe die werkelijkheid in jou dat dus wat je werkelijk bent laat jou vrij zijn en niet meer gebonden zijn aan jouw woede aanvallen maar ook hierin Jij bepaalt. Ik ga daar niet over. Hierin slechts is het delen. Ook deze ervaring ligt in mij en er is geen enkel oordeel in hoe jij wilt zijn als mens. Ook ik ben dat eens geweest. En juist omdat ik zo ben geweest, is een begrip. <lacht> is een begrip mededoog en respect. Voor de worsteling, die ik ook zo duidelijk herken, begrip, respect, maar bovenal de liefde. Met het absolute weten dat de mens uiteindelijk altijd voor het goede de liefde zal kiezen. Want als velen die dat net zoals ik hebben, dat ge hebben gedaan, het kunnen. Kan een ander het ook? Dit is voor ons weggelegd. Dit is ons erfrecht om weer terug te komen naar wie we werkelijk zijn. Wees alert op dat ego. Je hebt er helemaal niets aan. En misschien voel je wel een goed mens en dat ben je ook. En je bent ook een, een, een goddelijk mens. Pas op voor, voor, voor die kleine illusies die heel groot kunnen worden. Die misschien niet zo heel veel voorstellen. Maar die als je niet alert bent, steeds groter en groter en groter kunnen groeien. Zodat ze jou opeten. Zodat ze de plaats innemen van jouw goddelijke zelf. En die doet, ja die doet wel wat. Die geeft jou je liefde, maar die kan niks doen. Dat als jij beslist... Om in je ego te gaan geloven, in je illusie te geloven, geloven dan laat dat, die goddelijkheid jou. Want dat is de wet van de vrije wil. Jij mag dat. Net zoals ieder ander dat mag. En je kunt ook beslissen om terug te keren naar wie je werkelijk bent. En helder te kijken naar de illusies, de maskers die je op hebt gehad. En waar je nu wat aan gaat doen. Nou. De lezing is toch weer anders geworden dan ik gedacht had en zo is het ook. Gelukkig had ik wat aantekeningen gemaakt, zodat ik dan niet al te vaak eh, of al te ver uit of breed uit eh, zou afdwalen van het werkelijke onderwerp. En eh, ja, dan wil ik jullie toch wel heel erg hartelijk danken voor het luisteren. Trouwens, altijd hoor, vind ik het heel fijn. Ik zie dat er toch goed geen huis wordt. En eh, bedankt daarvoor. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je net zo gelukkig kunt worden als ik. Tuurlijk heb, zijn de problemen er nog, maar de problemen hebben jou niet meer vast. Hè? Ze zijn lichter geworden. En je kunt ermee omgaan. En je hebt ze, zoals ik dat vaak zeg, in je, in, je, in je ziel neergelegd. Ook hoe je met deze dingen om kunt gaan. Als het je zwaar is, kun je je ziel vragen. Je ziel, God kun je het noemen, de energie, de bron, de, de, de, het, het universum, wat je wilt. Alles ligt daarin besloten. Het is één. Dat is wat je werkelijk bent. Al het andere is een illusie, is niet wat jij bent. En wees alert. Want laat jij het toe dat het jou gaat overnemen? Dacht het niet, hè? En daar ben je zelf bij. Nou, nogmaals mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel graag weer tot de volgende week. En al mijn lezingen zijn nog eens een keer te beluisteren. En uh, ook op mijn, uh, via mijn website uh, yhra.nl En je kunt ook uh, kijken op di Z -lang -n .nl. En uh, ja, ik heb gemeend hier een paar vragen in deze lezing op te nemen en ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En uh, je mag me altijd melen, nogmaals. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week. dag